7 Uur. Freddy Fonteyn met het NOS-journaal.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 40 vindt dat wel goed. Van alle kiezers staat 69 achter het akkoord. Een grote meerderheid van de ondervraagden is voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Bijna 70 steunt het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuizen van Zanten is blij dat de bezuinigingen worden verzacht op de persoonsgebonden budgetten, de PGB's. Het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuinigingen is een van de afspraken die zijn gemaakt in het gisteren gesloten akkoord.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 Het weer: vanavond en morgen bewolkt en regenachtig, temperatuur van 10 tot 20 graden. Zondag ook regenachtig. Koninginnedag grotendeels droog met ook zon en een graad of 20. Dit was het NOS journaal. ALB verkeersinformatie: er staat nog 25 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Leende staat 3 kilometer en voor Maastricht ook 3 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En de VPRO had een thema maand: Leven de Stad. Er waren programma's op televisie, op de radio. En die maand is bijna voorbij, maar vanavond dan toch het afsluitende programma... in dit radioprogramma op Radio 1 in Brands met Boeken. Ik ga praten met Michiel Hulshoff. En hij schreef samen met architect Daan Roggeveen... de stad die naar meneer Sun verhuisde. En dat gaat over Chinese megasteden. En daar zullen we het over hebben. We zullen het ook hebben, want dat zei je net, je hebt... Welkom trouwens, Michiel. Je hebt samen met uh, Roggeveen Doe Je Nog Projecten. Hij zit nog steeds in Shanghai. Jij bent Trot. terug. En één daarvan was, hoe maak je, bewoners van Flevoland opgelet... hoe maak je van Flevoland een Chinese megastad? Ja, het is heel grappig. Wij waren uh, drie jaar geleden voor het eerst in Shenzhen. Dat is een stad net ten noorden van Hongkong. Um, en wij realiseerden ons dat die stad even oud is als Almere. En Shenzhen, dat is inmiddels is dat het uh, centrum van de fabriek van de wereld. Waar alle iPhones en, en, en Nokia's en uh, noem het maar op en computers vandaan komen. Er wonen 15 miljoen mensen. Het is de hoogst opgeleide stad van China inmiddels. Um, en in Almere is dat, uh, is dat natuurlijk heel anders gegaan in diezelfde periode. Uh, dat is een soort, uh, toch een soort slaapstad uh, gebleven met uh, weinig werkgelegenheid. En, en wij hebben bedacht: ja, wat zou er eigenlijk gebeuren als je het Chinese model zou navolgen? en dat zou toepassen in, uh, in uh, de Flevopolder. Ja, er werd even aan je microfoon gezeten. Ik neem aan dat alles gewoon verstaanbaar de ruimte in is gekomen. Ja, ik krijg nu allemaal uh, geheven vingers. Maar oké, okay, als, als je dat zou doen, hè? Ja, dan, dan zou je dus uh, de, de, in de provincie Flevoland... een speciale economische zone uh, kunnen starten. Dat is een gebied waar dan ja. andere regels gelden dan daarbuiten. Dus uh, aantrekkelijke regels voor buitenlandse investeerders... Uh, makkelijk voor buitenlandse werknemers om daar uh, heen te gaan, misschien wel zonder een visum uh, nodig te hebben. Um, en met dat plan zijn we naar de provincie Flevoland gegaan. En tot onze. Want ik, voor ons was het meer een soort uh, ja, schetsen wat de mogelijkheden zijn en uh, mensen op nieuwe ideeën brengen. Um, maar uh, bij de provincie, uh, de commissaris van de Koningin, Leverbeek, uh, die vond het zo'n fantastisch idee dat hij uh, aan het uitzoeken is of het echt kan. En wat gaat er dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat zou er dan met Flevoland kunnen gebeuren? Nou, dan, dan, dan rijden we daar nu, nu naartoe. Hè? Dan, dan... Ja, ik denk dat je klein moet beginnen. Uh, dus je, uh, bijvoorbeeld bij, rondom uh, uh, Luchthaven Lelystad. Uh, die luchthaven wordt uitgebreid, hè? Die, die hoort inmiddels ook bij Schiphol. En die, daar komen we straks meer vluchten naartoe. Nou, daar kun je een gebied rondom die luchthaven bouwen. Uh, ja, een soort douanegebied. Zoals de tax-free gebied bij Schiphol. Alleen, dat kan dan een groter gebied zijn... waar mensen ook kunnen werken en wonen. En niet alleen maar shoppen. Uh, ja, dat zou zo'n zone kunnen zijn. En dat is, kan een enorme aanjager zijn voor, uh, voor economische groei. En, en, en hoeveel inwoners moeten we dan uh, gaan rekenen in, uh, in Flevoland? Nou ja... Uh, even vergelijkbaar met China. <laughs> nou Want, ja, of... nou, de grap is... Flevoland is dus precies even groot als die Chinese stad Shenzhen. Ja. Uh, dus daar passen 15 miljoen mensen, passen daar. Maar ja, ik, ik, kijk, ik zelf weet niet of dit realistisch is... maar uh, dat je iets kunt leren van die Chinese steden, dat lijkt me duidelijk. Nou, wat we daarvan kunnen leren, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Je hebt er jaren gewoond, je was correspondent in China voor Vrij Nederland. Ja. Je bent nu sinds eind vorig jaar terug, weer terug in Nederland. Klopt. Waar moet je dan weer aan wennen? Nou, laten we de Nederlandse politiek nu eens nemen... Ja, ik ben natuurlijk ook uh, voordat ik naar China ging politiek redacteur geweest. Bij uh, Vrij Nederland, Nederland. ja. ja. Um, en ik heb, de, ik heb de politiek ook wel gevolgd vanuit, uh, vanuit China. Uh, oppervlakkig moet ik zeggen hoor. Maar uh, wat mij dan wel fascineerde is... Uh, ja, dat, dat eeuwige gestegel op de millimeter. wat uh, Terwijl grote beslissingen die, als je in China woont, heel duidelijk zijn... Uh, dat die in Europa genomen moeten worden, maar niet genomen werden. Nou, Noem eens een en, voorbeeld van zo'n grote beslissing. Nou, het... De, de verhoging van de pensioensleeftijd, het feit dat uh, uh, uh, nou ja, eigenlijk alle hervormingen... Uh, die, die nu deze week toevallig dan ineens uh, in recordtempo door de Kamer uh, zijn gejast... Uh, uh, daar is wel heel erg lang over, uh, over uh, gedaan. Uh, en, en als je in China zit, dan, dan begrijp je niet dat dat zo lang kan duren. Want je zegt net de verhoging van de pensioenleeftijd. Een, een Chinees, dat, hoe lang werkt die? Nou, dat hangt er af. Kijk, China heeft ook een pensioensysteem... maar dat geldt eigenlijk alleen maar voor mensen die bij staatsbedrijven werken. En die pensioenen zijn heel erg laag. Die mensen gaan wel met vroeg, op vroege leeftijd met pensioen. Maar het punt is natuurlijk dat, dat, dat de productiviteit in, in, in China... Uh, enorm aan het groeien is. He, men, het, het, het, die economische groei is zo groot dat er in Europa wel iets moet gebeuren. Wil je niet uh, ja, achterblijven en, en het, het armste deel van de wereld worden op termijn? Dat is interessant wat je nu zegt. Europa als het armste deel van, van, uh, van de wereld. Nou was ik deze week op een avond die over Afrika ging... en daar klonk ook al zo'n ongehoord optimisme... Um, Vervolgens zagen we Adriaan van Dis nog in een Chinees gewaad in de wereld draait door verschijnen. Omdat hij, en los van de politieke situatie, zei ja, maar China, daar zit een enorme dynamiek in. Is dat ook wat jij ervaart als je hier nu in Nederland bent sinds kort weer? Dat je denkt, kom op, word eens wakker. Ja, die dynamiek, die, dat, dat is een van de dingen die ik wel echt mis. Uh, uh, Shanghai, waar ik woonde, dat is, en eigenlijk alle Chinese steden, gaan 24 uur per dag door. En dat is, dat is ook verslavend. Het, het, kan, het is soms ook heel vermoeiend. Maar het is ook verslavend. En het, het geeft je ook heel veel energie. Um, en en dat, ja, dat is hier natuurlijk niet aan de hand. Amsterdam is een hele rustige stad, eigenlijk. Wat is het, het probeer dat eens duidelijk te maken in een paar voorbeelden. Nou, dan, als je, als je, we zitten hier nu in een studio ja. in Amsterdam. Nou, als ik maar het kan nou, ook ergens anders precies, zijn in Nederland. Als ik Nederland. naar buiten loop uh, ja. om, uh, om tien uur s'avonds. We zitten hier uh, tegenover nou, als je, de straten, je hoeft maar één zijstraat in te slaan s'avonds om tien uur. En dan, dan, dan loopt niemand over de straat. De winkels zijn dicht... Uh, er is her en der nog een café open. Uh, maar meer is het niet. Als je dat in China zou doen, diezelfde tocht, dan zouden er overal winkels open zijn. Uh, er zouden uh, mensen op straat bezig zijn met allerlei handen activiteiten. Misschien uh, gewoon iemand die aan het lassen is op de stoep, uh, tot uh, iemand die, uh, uh, die een barbecue heeft neergezet en, uh, en eten verkoopt. Uh, dus overal om je heen uh, gebeurt continu iets. Uh -huh. Maar je hebt ook echt die ervaring van het gebrek aan dynamiek. Als je, hè, want je bent nog niet zo lang terug. Als je hier nu gewoon door Nederland rijdt en, en, en kijkt hoe er, hoe er gewerkt wordt en, enzovoorts. Nou, Nederland is wat dat betreft natuurlijk een, een soort uh, droom ook van, uh, van. juist van veel Chinezen. Dat, hè, mensen hoeven niet zo hard en lang te werken. Uh, hebben veel vrije tijd. Nederland is een keurig uh, rustig land. Maar je zegt, het, je zegt het ook met een, met een, met een, met een beetje meerwaarige nou, ondertoon. Dat is natuurlijk heel mooi. En het is, het is heel fijn dat dat, dat dat hier zo is. en dat, hè, Nederland is ontzettend rijk vergeleken met, met China. Dus daar, komt, daar ligt dat ook aan. Um, maar die dynamiek is, is, uh, ja, is ook wel verslavend van China. Je bent, uh, want je bent dus kort terug... Je hebt er een jaar of vier gezeten. Ja. Je werkte bij Vrij Nederland toen. Je was politiek verslaggever. Waarom ging je naar China? Um, nou, ik ben eerst bij Vrij Nederland weggegaan. Daar, daar, uh, nou, dat, dat, daar was destijds een, een enorme reorganisatie bezig. Uh, en en die, de sfeer op die redactie uh, die zakte tot, uh, tot onder het nulpunt. Um, ik heb toen zelf besloten om, uh, om te stoppen. En ben toen gaan nadenken wat ik uh, wilde gaan doen. En um, uh, mijn vriendin uh, heeft ook haar baan opgezegd. Die werkte bij het ministerie van Economische Zaken op dat moment... En we hebben bedacht dat we eens een ticket naar, een, naar het een of ander buitenland uh, zouden kopen. En dat is China geworden. Uh, eigenlijk om, omdat het me mateloos fascineerde uh, wat, wat, wat daar aan de hand was. Wat was er op dat moment aan de hand? En dat je dacht, nu nou, moet ik gewoon eens. Nou, die groei. Dus het feit dat een land jaar na jaar en, en al, al 15 jaar lang. alleen maar uh, op een gigantische manier bezig is. zijn bevolking rijker te maken. Ja. Even over dit. Want we, je, je, en je bent vervolgens naar Shanghai gegaan. Ja, naar Shanghai is het geworden. Ja. ja. Even over die dynamiek van China. We zitten nu in Nederland en we hebben nu in, in deze week mee mogen maken dat er iets tot stand kon komen. wat, uh, ja, wat, een hele, wat, wat, wat, wat daarvoor absoluut niet kon. Mm -hmm. ja. dat, dat, hoe, hoe zou een Chinees daar tegenaan kijken? Uh, nou, als Chinezen gewend hè, dat zo'n overheid uh, van de ene dag op de andere een, een, een maatregel neemt. en, en die uh, gewoon over het hele land uh, uitrolt. Ik kan me herinneren dat ik in uh, Shanghai woonde. en uh, er werd uh, afgekondigd dat vanaf één week daarna. Supermarkten geen plastic tasjes meer gratis mochten weggeven. Nou, een week later uh, was in heel China het plastic tasje uit uh, de supermarkt verdwenen. Dus dat, dat Wacht is... even, het plastic tasje dat was een ecologische maatregel. Ja, absoluut. Hey, we zitten allemaal nog hier in Nederland met die Albert Heijn tasjes te klieren... die van plastic zijn en overal, maar daar was het voorbij. Ja, voorbij en... uh, weg. Ja, het, het gaat dan wel om die uh, goedkope plastic uh, gratis dingen. Ja. Maar de, de Chinezen zijn daarna niet uh, tasjes gaan kopen zoals hier bij de Albert Heijn. Dus die nemen nu hun eigen uh, linnen of uh, rugzakken mee. Dat is wel grappig, maar dat gaat dan echt in noodtempo. Ja. Wordt ook ja. niet overgezeurd, kan niet overgezeurd nee. worden? Nee, en dat, kijk, en dan nu noem ik een maatregel die dan positief is. Maar ja. het, het, uh, he, dus het kan ook andersom. De, de, Wat speelt er nu op dit moment bijvoorbeeld in China... waar wij weer met hele uh, politiek... He? Politiek, ja, nu, de politieke China is nu alleen maar bezig met die presidentswisseling... die gaat plaatsvinden dit jaar. Um, en uh, waarbij de nodige slachtoffers aan het vallen zijn politieke slachtoffers. En uh, wat moet ik me voorstellen bij het vallen van politieke slachtoffers? Nou, een van de, van de potentiële nieuwe leden van het politiebureau, Bo Xilai is dat. Dat, is een, uh, dat was de partijleider uh, van Chongqing. Chongqing is een van de uh, steden uh, die wij in ons uh, boek beschrijven. Uh, een stad van uh, met meer dan 30 miljoen inwoners. Um, waar hij dus uh, partijleider was. Um, ja, en hij is uh, helemaal van zijn voetstuk gevallen. Uh, hij zit inmiddels onder huisarrest. Omdat hij, hij zou uh, uh, andere leden van het politbureau, waaronder de president, hebben afgeluisterd. Als hij op bezoek kwam in zijn stad. Zijn vrouw zou betrokken zijn bij een moord op een Britse zakenman. Nou het is echt, het is een politiek drama. Wat je, wat je ja, eigenlijk nergens in de wereld zo mooi en, en, en vol smakelijke details zou kunnen volgen als in China. Maar dat heb je natuurlijk in zo'n. Ja, maar het is natuurlijk ook gruwelijk tegelijkertijd. Ja, wat, je, wat je hier even tussen neus en lippen door beschrijft, dat zijn vier weken Pauw en Witteman achter elkaar. Ja. Ja, of meer. Ja, daar, kun je, daar kun je hele films en boeken mee vullen mee met, met die strijd. En, en het is wel bijzonder dat je nu even heel kort een inkijkje krijgt... Hè, doordat dit uh, dus naar buiten is gekomen. Uh, een inkijkje krijgt in, in hoe hard die uh, Chinese politiek eigenlijk is. Ja. Dit is brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Michiel Hulshoff over de stad die naar meneer Sun verhuisde. Een boek dat hij schreef samen met architect Daan Roggeveen. Een boek dat overigens eerst in het Engels verscheen... en nu pas sinds ja, een paar weken eigenlijk. Het is net uit een Nederlandse vertaling. Het is ook al internationaal her en der geroemd. En het boek leest ook als een roman. Wanneer kregen jullie het idee voor dit boek? En, nou, het is heel grappig. Ik, uh, ik, ik kende Daan niet voordat ik uh, naar China verhuisde. Dus ik ben hem in uh, Shanghai uh, tegengekomen. Hij uh, heeft daar een bureau? Nee, hij werkte voor een Chinees architectenbureau daar. Uh, en ik kwam hem tegen op een, uh, ja, gewoon op een, uh, op een feestje en uh, we raakten aan de praat. En het bleek dat wij alle twee een uh, soort van uh, vreemde fascinatie hadden voor uh, de kaart van China. En als je daar dan op kijkt dat er uh, steden, la, uh, steden liggen met namen als Zhengzhou, Sujadwang, uh, uh, uh, uh, Wuhan. Steden, namen waar ik, uh, ik nog nooit van had gehoord. Uh, en als je dat dan gaat opzoeken, dan zijn dat allemaal steden van meer dan 10 miljoen inwoners. En dat, dat fascineerde ons mateloos. En, en toen hebben we tegen elkaar gezegd van laten we nou eens naar zo'n stad toe gaan. Het is geen, waarschijnlijk geen heel uh, toeristisch uh, uitstapje, maar laten we nou eens naar Jingzhou gaan. En uh, dat hebben we gedaan. Dat, we hebben de, de hoogsnelheidstrein genomen, zijn uh, naar die stad toe gegaan. En ja, wat we daar zagen, dat was, uh, dat was echt zo waanzinnig. Uh, Want wat voor nou, stad is dat? Hoeveel inwoners? Uh, Zhengzhou is uh, 6 miljoen inwoners. Uh, dat valt dus eigenlijk niet. Dat, dat is eigenlijk klein inderdaad. Ja. Ja. Um, de provincie uh, waar het de hoofdstad van is, uh, uh, Gunan, heeft uh, Gunaan, sorry, uh, heeft uh, meer inwoners dan Duitsland. Um, en nou ja, dan kom je, je komt daar aan op een stationsplein. Daar is complete chaos. Dat is eigenlijk een typische. Uh, ont, stad in een ontwikkelend land. In maar wacht even, even. dit ja. moeten we ook proberen te begrijpen. Ja. Dit gaan we vergelijken met... Uh... Nou ja, dat als bij de Nederlandse spoorwegen... Dan gaan, we, dan gaan we niet over die verschrikkelijke treinrampen. We hebben twee treinen die botsen, daar wil ik het niet over hebben. Maar wel bijvoorbeeld dat er ergens een wisselstoring is... en het treinverkeer naar het noorden van Nederland valt uit. En dan is iedereen gelijk in paniek en dingen. Maar dit is een gebruikelijke chaos. Waarschijnlijk. Ja, dit is, dit is gewoon dit is altijd chaotisch. Omdat, kijk, het, het is zo'n supersonisch hoge snelheidstrein. Die komt binnen in een station. Je loopt daar uit die trein met... Die treinen zijn enorm... Die zijn heel erg lang. Hoe lang zijn die? Oh, ik. Ja, ik, ik zou. Ja, een paar honderd meter. Uh, en er, er zitten zo gigantisch veel mensen in. Je loopt in een grote stroom naar buiten. Uh, Ze je loopt... lopen over je heen. Ja, bijna. Nou, ik ben dan wel uh, vrij lang vergeleken ja. bij de meeste Chinezen. Um, ik, ik kom op dat. Uh, ik kom op dat uh, plein aan. Um, en. Uh, ja, je zit dan tussen. Uh, Allerlei mensen, dus boeren die, die net vanuit het platteland naar de stad zijn gekomen, die daar met hun jutezak uh, op de grond zitten en met elkaar uh, sigaretten aan het roken zijn en aan het overleggen uh, waar ze nou eens hun eerste baan gaan vinden. Want echt uh, ook die zijn gekomen, echt om gewoon met een jutezak om daar te gaan, absoluut. Te, te ja, gaan wonen. Ja, dat zie je dus gewoon. En daar uh, nou, daar hangen allerlei mensen rond die overal kun je dingen kopen. Er zijn McDonald's, Kentucky Fried Chicken, dat soort dingen. Maar je ziet ook overblijfselen van het, van het communisme. Dus van die, van die guards met, met zo'n rode armband. Maar eigenlijk een hele chaotische stad. En uh, uh, dat hadden we op zich wel verwacht. Maar wat we niet hadden verwacht, was wat we de volgende dag zagen... Uh, toen, uh, toen wij van iemand te horen hadden gekregen van... Joh, je moet eens gaan kijken in het uh, nieuwe stadsdeel van, uh, van Zhengzhou, van deze stad. Nou, Dat hebben we een taxi genomen. Het was een uh, half uur uh, rijden. En toen kwamen we terecht in een uh, echt een bizarre uh, wijk. Uh, die bestond uit, uh, uit uh, alleen maar wolkenkrabbers. Alles gloednieuw. Uh, in, het, in het centrum van die wijk lag een uh, kunstmatig meer. Uh, met daaromheen twee ringen wolkenkrabbers van, uh, van 100 meter hoog. Uh, en tussen die wolkenkrabbers in lag, liep een shoppingmall, een ronde shoppingmall van drie kilometer lengte. Uh, drie kilometer. Ja, dus echt een gigant Het, het leek een beetje op het, de binnenstad van, van Frankfurt. En wat, nou, wat het nou Maar nog wacht is, even. Ja. Dus, dus je ziet die enorme flatgebouwen. Hoe hoog? 100 meter ongeveer, de meeste. Ja, hoeveel ja. verdiepingen zijn dat? Oh, dat is iets van, van 30 etages. 30 etages. Ja, 25. Ja. En daar dan, zeg maar, nog en En shoppen... tussendoor liep een shoppingmall van drie etages. Met een lengte van drie kilometer. Nou, en uh, uh, het bijzondere was: dit hele gebied. Uh, was vrijwel leeg. Er waren nauwelijks mensen. Dus dit, dit is een soort uh, bizariteit waar je dan terechtkomt. Ja, en, en ja, dan ga je natuurlijk vragen aan de mensen... die er dan nog wel rondlopen. Wat, wat is hier in vredesnaam aan de hand? Is er iemand die echt... Is er iemand die, die, een, hier leedens, die de sleutel heeft? Ja, precies. Is er iemand of die, een, die heel veel geld heeft verloren... die een enorme uh, miskleun is begaan? En dan vertelden mensen van... nee hoor, um, dit, uh, dit is allemaal gebouwd in de laatste vijf jaar. Um, en... Um, alle huizen zijn al verkocht. Uh, dus uh, de huizen zijn verkocht, maar de mensen zijn er nog niet gaan wonen. Ja, wacht even. Dit moet ik even tot me door laten dringen. Want uh, ik ben in staat veel werkelijkheden binnen te dringen. Maar mensen zijn er nog niet gaan wonen, nee. want... Ja, ze, uh, het zijn de, de, de, de mensen die daar huis hebben gekocht... hebben dat gedaan omdat ze uh, er snel bij wilden zijn. En uh, ze verwachten dus pas... Over een paar jaar wordt dit een bruisend district. En ja, nu is er nog niks te beleven. Uh, ik koop het nu al vast. Het, het gaat elk jaar met 100% in prijs omhoog. En ik ga een enorme klapper maken. Dat, dat is de, de reden dat mensen dat, uh, dat hebben gedaan. Dat is grappig dat je dit zegt. Want ik, ik, ik sprak een keer iemand die, die ook in China was geweest... en die ook dit soort, dit soort taferelen had... Nou, taferelen. Dit soort spektakels had, had gadegeslagen. En die dacht, ja, ze hebben hier gewoon... hier hebben zeg maar een soort vastgoed... Uh, of uh, uh, handelaren hebben hier uh, gewoon, gewoon gebouwen neergezet. En die zijn er met het geld vandoor. En die zitten nu ergens in Dubai... En de boel is failliet, maar dat is het. Ook nee, niet. nee, het is het is nee. Nou ja, weet je, het punt is natuurlijk dat in, dat in ongeveer. Want dit hebben we in Zhengzhou zagen we dit voor het eerst. Maar daarna hebben we dat in elke, uh, elke stad die we bezochten, hebben we wel zo'n wijk gezien. En, en die zijn echt gigantisch van omvang. Um, en het is natuurlijk wel zo dat er nu, dat is eigenlijk pas, pas de laatste maanden duidelijk, dat er toch wel sprake is in sommige delen van China van een, van een serieuze vastgoedbubbel. Die dus wordt veroorzaakt door, door dit soort praktijken. Ja, mensen die dus gewoon aan het, aan het, ook aan het speculeren zijn ja. op die... Op ja, die, die gewoon twee, drie appartementen kopen en, ja, of meer. Ja, Die mensen hebben we ook wel geïnterviewd ge voor het boek en ook gesproken. Ja, er zit een. Uh, uh, ik kan me herinneren, in een andere stad, Yinchuan... waar we met een, uh, een groepje uh, legerofficieren uh, op, op stap zijn geweest, uh, die allemaal dus uh, in, in dit soort uh, wijken appartementen aan het kopen waren. Gewoon aan het speculeren. Gewoon dus, aan het speculeren. Dus, dus, dus. Maar eventjes, want je komt daar. Want dat is een mooi beeld. Je komt uit die honderden meters lange trein. Die hogesnelheidstrein, En die hebt daar ook al die. Nou, we gaan even terug naar zo'n boer die daar uh, zit. Dat is iemand van het platteland. Wat ja. heeft die bij zich? Weinig. Want het platteland in China is, uh, is echt heel arm. Uh, de keren dat ik er geweest ben. Uh, ja, het, ik, ik, ik, het is echt heel, heel arm. Het, het ziet er niet anders uit dan het platteland in, in Afrika. Het is, uh, uh, ja, het, het is troosteloos. Ach, uh, dus uh, veel, veel spullen uh, hebben die mensen niet. Maar wat hij dan bij zich heeft, heeft hij in de Jutezak bij zich. En ja. wat gaat hij in die stad doen? Nou, er zijn verschillende opties. Uh, een heel groot deel komt terecht in de bouw. Want je kunt je voorstellen dat voor de bouw van dit soort uh, gigantische wijken... dat daar uh, heel veel uh, bouwvakkers voor nodig zijn. Uh, China heeft sowieso een, een enorme bouwproductie gehad uh, de laatste jaren. Um, nou, dus die, die komen terecht op een bouwplaats. Die gaan wonen in een... Uh... Ja, een van die hoofdstukken ja. gaat daar ook over, ja. In, ja. Waar is dat? In Chongqing. Dat is die stad Chongqing, van 30 miljoen inwoners. Ja. 30 miljoen. Ja. Waar ligt Chongqing? Uh, ongeveer in het midden van China. Midden van China. Ja. Daar kom je ook weer uit die hoge snelheidstrein uh, gestapt. Daar zijn we met een vliegtuig heen gegaan. dat kan ik me herinneren. Ja. Ja. Maar dan heb je de, maar er wordt het gebouwd. Ja, wordt, uh, Overal. Wat, moet ik, wat moet ik me dan voorstellen bij dat bouwen daar? Uh, nou... Um... Afgezien van, van gigantische, uh, grote, iconografische skylines... Uh, worden er heel veel woonwijken gebouwd. En dat zijn, uh, dat zijn allemaal... Ja, dat is meestal dat in de vorm van een compound. Dus dat zijn dan uh, een stuk of twintig uh, van die torens van dertig etages... die allemaal precies hetzelfde draaien. Ja, zien. dus twintig torens naast elkaar. Even voor de mensen in Flevoland. Uh, die, want het plan van jou, nou, niet. hebben ja, nu Dit al... hoeft niet in Flevoland nee, voor nee, mij, nee. Oké, okay, maar twintig van die torens naast elkaar... Dat wordt ja. dan allemaal gewoon, gewoon 30 verdiepingen hoog. Wordt daar gewoon uit de grond ge gestampt. Ja, dat gaat ook heel snel. Ja. En wat is snel? Uh, ik geloof... Uh, nou ja, in zo'n wijk... Ja, als je zo'n wijk die jij nu beschrijft... Nou, in twee jaar is dat af. Dus, uh, de, je, ziet, je ziet de torens groeien op een gegeven moment. Twee jaar is dat af. Maar er is dus een enorme stad... Nou, wij van... wij zijn, ja, in Chongqing zijn we dus uh, gaan kijken hoe dat dan gaat. En, en uh, we zijn, hebben daar dus meer dan een week op een bouwplaats doorgebracht... om met die bouwvakkers te, te spreken. Uh, nou, die wonen in een uh, soort van uh, containerwoningen... Uh, waar ze hier in sommige steden wel studenten in stoppen. Maar uh, daar wonen ze dan met, uh, in zo'n container in, met twaalf mensen op één kamer... in van die uh, stapelbedden. Um, en de grap is, die bouwplaats waar wij waren, daar, daar waren 700 uh, bouwvakkers... Uh, bezig En daar waren dan, zag je ook dat daar honderd uh, andere uh, boeren op afvaren gekomen die meer de handelaren waren. Die probeerden geld te verdienen aan het feit dat die bouwvakkers daar uh, aanwezig waren. En dan ontstaat er eigenlijk rondom zo'n bouwplaats ontstaat een soort ja, informeel uh, dorpje... Ja. Uh, van allemaal uh, ja, mensen die naar de stad zijn getrokken. En, en, en, en zo'n dorpje, daar zitten uh, fascinerende dingen in. Dus de, uh, de, de, er is iemand uh, die een uh, bioscoop is begonnen. Hè? Dus waar je voor 10 uh, cent omgekend uh, naar de film kunt. Uh, er zijn, uh, hoe komt die zijn films? Dat is niet via de normale distributie. Nou, dat, nee, dat is gewoon, kijk, het is gewoon zo'n tv-tje en dan uh, en een dvd recorder eraan vast. En uh, ja, dan stopt die dvd-tje en die kun je in China overal op straat uh, kopen. Ja, en dan kun je gewoon naar dat kleine. Hoeveel mensen kunnen er in dat bioscoopje van? Dertig oh, ja, of zo. Maar in dit, in, ja. in dit geval met in die bouwplaats waar wij waren, waren er drie bioscopen. Ja, dat dus, ja. ja, um, ook een, zeg maar een, een soort, uh, soort soort filmhuis erbij. <laughs> ja, precies. Ja, dat, nou eentje ervan die, die liet ook documentaires zien. Dat vond ik wel interessant. Ja. Maar daar kun je naartoe, dat heb je erbij. Ja. Een, een dokter die een tent opzet en die daar een kleine kliniek begint. Uh, een aantal restaurants. Nou, Dus daar komen die mensen terecht. Dat is een derde van de, van, de, van de mensen die het platteland verlaat en naar de stad trekt. Die komt terecht in de bouw en dat, dat ziet er zo uit. En die zitten, en dat beschrijven jullie ook... die zitten dan in zo'n stadje, bij zo'n stad in aanbouw... Ja. en die komen ook uh, die stad helemaal niet uit... Nee, nee, nee. En nou, die, komen, die, blijven, die blijven echt alleen maar rondom die bouwplaats zitten. Die weten vaak ook niet, helemaal niet wat er in, uh, in de rest van die stad gebeurt. Die, uh, uh, ja, wij waren daar op die bouwplaats, om je een voorbeeld te geven. En zij zeiden, wij vroegen uh, aan die bouwvakkers... wat is er in Chongqing nog meer te zien? En toen vertelden ze ons, ja, je moet gaan kijken daar en daar... want dat is, dat is een van de mooiste wijken van Chongqing, een oud wijkje... Uh, en waar het nog allemaal traditioneel is. En nou, wij gingen daarheen. Dat was, was gesloopt. En het bleek dat dat al een half jaar gesloopt was. Dat, dat wisten die mensen niet. Terwijl ze daar helemaal niet ver vanaf uh, ja. wonen. Dus het is een hele gesloten uh, ja, soort uh, gemeenschap rondom zo'n bouwplaats. En die mensen die daar, die daar zitten. Die daar, dus van het platteland komen. op zoek naar het geluk. en die daar gaan wonen. Die, hoe, hoe zien die werkdagen daaruit? Ik bedoel, hoe lang zijn die? Ja, in dit geval, ja, het verschilt denk ik. Uh, hè. Het hang, uh, hangt uh, af van de, van de aannemer, van het bedrijf wat het doet. Dit was in, in dit geval vrij netjes qua werkuren. Uh, ja, wat wel uh, bizar was, uh, is, is uh, de, de, de veiligheid op zo'n bouwplaats. Mensen die. Uh, we zijn in dus zo'n bouwlift omhoog gegaan, nou, ik vond het doodeng. Uh, maar dan sta je op zo'n uh, toren in aanbouw en dan uh, zie je mensen op uh, van die uitstekende. Uh, ja, van, die, van die buizen waar, waar de. Um, uh, uh, die, die aan de buitenkant van dat gebouw hangen, die zitten daar dan op. Uh, de lunches was, uh, dat zijn gewoon van die foto's die je kent... van de uh, New York, uh, ja. van Empire State Building in de aanbouw. Weet je wel, die beroemde foto's met die uh, bouwvakkers. Nou, dat zie je daar. Dat zijn vaak Indianen in Amerika, hè, die zo hoog uh, op de, op de stellage oh, zitten. Ja. Ja. Ja. Maar we hebben intussen, en dan kunnen we daarna over de files praten uh, in, in die steden... we hebben namelijk nu eerst de files in Nederland, ANWB. Hoewel bescheiden, maar toch. De A7 Heerenveen richting Afsluitdijk is nog steeds dicht bij Sneek in beide richtingen. Na verwachting is de weg weer om half één weer vrij. Ze zijn daar een vrachtwagen uit de sloot aan het takelen. En dan vielen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer. Ja, dat was de ANWB en dit is Brans met boeken <coughs> op Radio 1. En ik praat met Michiel Hulshoff over de stad die naar meneer Sun verhuist. En het gaat over grote Chinese megasteden. Een boek dat hij maakte met architect Daan Roggeveen. Leest als een vlotte novelle, was een kritiek. Indringende reportages die het weergaloze veranderingstempo illustreren... schreef de Volkskrant en het werd ook in het buitenland bejubeld. Ja, ik bedoel, ik probeer me de hele tijd inderdaad een voorstelling te maken... van dat krankzinnige tempo. Ik denk dat je tot nu toe ook al goed beschreven hebt hoe, de, hoe dat gaat. En snel, even, ik maak daar natuurlijk een flauw grapje over... kon niet later, moet ik wel doen... Files, er staan nu een paar files in Nederland. Maar hoe is dat in zo'n Chinese stad? Noemen een. Probeer probeerden we gezeten te worden en dan, dan het autoverkeer? Dat... Nou ja, nou, uh, het is soms dramatisch. Ja, uh, Wuhan is een van die steden waar ligt het. En hoe, hoeveel Wuhan, mensen? Ja, dit ligt uh, een beetje in het ja, het ligt de steden die wij beschrijven liggen allemaal in het binnenland. Deze ligt iets meer naar het zuiden. Het is een stad van ongeveer 10 miljoen inwoners. Uh, en... Ja, gigantisch uh, probleem met, uh, met verkeer. Um, want in bijna al die steden komen gewoon per dag komen er drie, 400 auto's bij. Per stad. Dus, uh, per dag bij. Ja, Omdat Door de mensen meer verdienen... Absoluut. Meer ja. gaan, uh, gaan, gaan uitgeven. 300, 400 auto's per dag. Wat ja, is dat in, weet je dat, wat dat in vergelijking met Nederland is? Ik denk is dat er in Nederland nauwelijks auto's bij komen, eerlijk gezegd. Denk je dat er auto's nee, bij nee, komen hier? Nee, ze ja. staan allemaal gewoon stil in die vier. Ja, ja, denk dus dat is. er genoeg. Nee, maar goed, oké, okay, 304 rond erbij. Dus? Ja, uh, en daar zijn sommige van die steden helemaal niet op berekend. Nou, En er komt nog eigenlijk een probleem bij. En dat is meer voor als je naar de toekomst kijkt... dat um, die Chinese steden die dus, wat ik vertelde... Die, die, die woonwijken aan het bouwen zijn, die alleen maar uit flats bestaan... Uh, en dan ook nog vaak in een compound. Dus een, met een, een groepje flats met een muur eromheen en een bewaker voor de, voor de deur. Nou, als je uit, moet je je voorstellen, als je uit zo'n compound loopt... Ja, dan sta je dus aan een brede weg... Uh, waar overal muren on, uh, rondom groepen flats zijn. Dat is helemaal geen gezellige wijk om eens even te gaan wandelen. Nee. Dus als je daar iets wil doen, dan moet je met de auto eigenlijk. En, en ja, dat, dat is voor de toekomst van die steden natuurlijk uh, ja, uh, problematisch. Hoe, hoe, hoe ruikt het er? Um, nou, Denk eens aan de lucht uh, rondrijden. Het misschien. is enorm vervuild. Ja, dat, dat, is, dat is zeker waar. Ja, in bijna al die steden... Nou, we, we, hadden, we hadden een soort gewoonte om elke keer als we ergens kwamen... vanuit ons hotel een foto te maken. En als je die foto's op een rij zet... Ja, dan zie je pas hoe ernstig het eigenlijk is. Uh, aan de ene kant door, door de bouw. Ja, veel, veel stof in de lucht. Uh, aan de andere kant door dat veel van die steden toch nog fabrieken uh, hebben uh, in de stad... Uh, die gewoon continu uh, ja, uh, uh, rook uit, uh, uitstoten. Dus het is heel vies. De Chinese overheid zelf zegt daarover... dat uh, drie kwart van de Chinese stedelingen op een plek woont... Uh, waar die permanente schade aan zijn luchtwegen uh, oploopt. Drie kwart? Ja. Dat is krankzinnig. Ja. Nee, maar dat probeer ik dan ook te snappen. Hoe, hoe verhoudt dat... Dat, dat, dat, ik, dat optimisme hè, van die groeiende steden en die enorme productie... waar, hè, bedoel, waar wij ook wel wat van met ons gezeurde de hele tijd wat, wat, wat kunnen opsteken. Maar hoe verhoudt zich dat nou weer tot ja, deze rampzalige gegevens? Nou, ik, ik denk bedoel... dat je je moet voorstellen... Kijk, Nederland in uh, de jaren zeventig in, in het uh, Rotterdam-Rijnmondgebied... Was, was natuurlijk ook ontzettend vies. Uh, Zuid-Limburg toen de mijnen nog open waren ook. Um, je moet je voorstellen dat China zich in zo'n fase bevindt. En nu zie je dat met name aan de Oostkust... en in een paar van die steden in het binnenland... er een middenklasse ontstaat. Ja, en als je met die mensen praat, want dat hebben we ook gedaan... dan hoor je dat die daarover gaan klagen. Dus naarmate een samenleving rijker wordt... zullen ze het belangrijker gaan vinden dat de lucht schoon is... dat het onderwijs goed is, dat er geen corruptie is... Uh, al dat soort zaken, uh, en ja, dat, dat zie je, die, die, die groeiende middenklasse... die maakt daar echt een probleem van. Je denkt echt dat je... dat, je, dat... Ik heb hier een keer met Roel van der Veen uh, gepraat. Dat is een ambtenaar ja. van Buitenlandse Zaken. Een van de topfunctionarissen op dat ministerie... Die, die, die, die, die spreiden dit optimisme ook al tentoon. toon. Want als je een middenklasse krijgt die meer wil... dan gaan de zaken zich ten goede keren. Maar de vraag is, met zo'n enorme bevolking... en met zo'n wens om veel geld te verdienen... en ook dat verlangen om allemaal in een autootje te rijden... en misgunnend ze is, hoe, nee, hoe ga je dat doen? Maar je ziet dat, je ziet dat het gebeurt. Dus het is, het is niet alleen maar wishful thinking. Het is, je ziet het gebeuren aan de Oostkust... Uh, het rijkste deel van China. Waarom gebeurt is dat het dan? Het rijkste deel? Uh, ja, omdat dat. Nou, aan de ene kant, omdat het soort. Uh, vanuit de Chinese overheid, vanuit Peking, echt besloten is. om eerst het oosten van het land te ontwikkelen. en daarna pas het binnenland. Dat is echt beleid. Dus heel veel geld is daar uh, ingepompt. en nu pas de laatste jaren verplaatst zich dat. Um, dus dat is de ene kant. Aan de andere kant is het ook logisch, want de, de, de, de, de kust. Uh, van China, daar is het natuurlijk veel makkelijker om goederen uh, te exporteren. Dus daar liggen gewoon heel veel fabrieken uh, die, die onze spullen maken. De spullen, wil ik zeggen, die in nou. Europa worden verkocht. Uh, dus dat is gewoon het rijkste deel. En, en daar zie je uh, in een aantal steden uh, ook succesvolle demonstraties tegen, uh, ja, tegen luchtvervuiling... of tegen een fabriek die dan uh, gebouwd zou gaan worden. Xiamen is een goed voorbeeld, hè, waar de bevolking massaal de straat op is gegaan. En uh, die fabriek er dus niet is gekomen. Uh, ja. Ik las daar eens ook in de en hierover sprekend... dat China op dit moment heel veel ecologische producten aan het, uh, aan het produceren is. Ja. Ja. Nou, kijk, China is heel dubbel natuurlijk. Aan de ene kant is het land wel vervuild... En, en, en, en elk jaar stoot het meer uh, schadelijke stoffen uit. Maar aan de andere kant is het ook wereldleider op het gebied van windenergie, van zonne-energie. Uh, het, het heeft een enorme industrie in, in uh, elektronische auto's. Dus um, dat, dat, dat is er ook. Waar, waar komt die dubbelheid vandaan bij die Chinezen? Ja, ik denk het is gewoon een gigantisch land. Dus de, de, er wonen bijna anderhalf miljard mensen. Dus van alles heb je wel iets. Uh -huh. Dat maakt het ook wel lastig om een soort uh, algemeen uh, beeld of zo te schetsen. Hoeveel steden, want jullie hebben dus die Hoe lang zijn jullie met die reis bezig geweest, met dat boek bezig geweest, uh, moet ik zeggen? Drie jaar in totaal. Drie jaar, hoeveel steden? Zestien steden hebben we bezocht en de meeste uh, twee of drie keer. Ja. En het zijn allemaal steden van, met minimaal, nou hoeveel... Nou, de kleinste is 1 miljoen, maar die is wel heel klein. En dan de grootste, 30 miljoen, dus uh, ja... En dat, dat is dus meteen gigantisch. Ja, nou die 30 miljoen is een beetje spelen. Uh, dat is dus Chongqing. Die stad is even groot als Oostenrijk. Uh, als het land Oostenrijk. Uh, dus daar ligt ook veel platteland uh, tussen. Uh, maar goed, de, de, de, de, de burgemeester gaat over dat hele gebied. Uh, en dan even over de positie van de mensen in het gebied. Want het, de, de, de, daar, daar hebben jullie ook over geschreven. Uh, je komt met die met die zak met wat spullen van het platteland... je gaat op zoek naar een baan. En dat, die baan, dat lukt wel, hè? Ja, de, de, ja zeker. Ja, om een voorbeeld te geven in uh, Zhengzhou... een van die uh, steden daar is... Uh, uh, toen wij daar net waren geweest... Uh, was een paar weken daarna een uh, krantenbericht... dat Foxconn, dat is de fabrikant van, uh, van al die mobiele telefoons... Van, van echt bijna alle mobiele telefoons. ter wereld, ja. ja. Um, daar een nieuwe fabriek uh, openen. En uh, in het eerste jaar hebben ze daar al 200.000 mensen aangenomen voor die ene fabriek. Uh, en uiteindelijk werken daar nu een half miljoen mensen voor Foxconn in die ene stad. Dus uh, werken ze voldoende? Ja. Hoe zit het met kinderen die daar werken? Kinderarbeid is in China toch, uh, toch wat zeldzamer dan in andere Aziatische landen. Ja. Er komt ook wel het één kindbeleid zorgt er natuurlijk voor dat ouders enorm uh, uh, trots zijn op hun ene kind. En, en die ook het allerbeste willen geven. Onderwijs wordt heel belangrijk gevonden. Hoe zit dat met dat één kind? Je mag één kind hebben. Ja. Uh, behalve de Chinese minderheden. Want die mogen, dat was die mogen altijd, er meer. Die ja. mogen er meer hebben. Ja. Nou, en boeren uh, mogen er ook vaak uh, meer. Uh, en uh, nu is het zo dat. Sommige steden hebben door dat ze toch een, een dramatische vergrijzing aan het creëren zijn door het een kind beleid. Dus bijvoorbeeld in Shanghai is de overheid actief bezig om dus tegen het nationale beleid in... Uh, te propageren dat mensen die zelf enigst kind zijn en die getrouwd zijn met een ander enigst kind... Uh, ook twee kinderen mogen krijgen. Dat is weer een enorm hoop papierwerk natuurlijk. Ja. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die er op een andere manier onderuit proberen te komen. Dat is weer die middenklasse die dat toch niet accepteert. En die gaat dan bijvoorbeeld naar Hongkong om, uh, om te bevallen. Want Hongkong hoort officieel niet bij het uh, mainland China. Dus daar kun je dan wel een, een tweede kind uh, krijgen. Die krijgt dan een Hongkongese paspoort. Ja, en dan betaal je een boete uh, en dan... Uh, ja. En hoe goed zijn de Chinezen in het ontduiken van, van, van de hen opgelegde regels? Oh ja, ontzettend goed. Ja, ja? ja meesters. Ja. Geef het een voorbeeld. Oh, dat zie je echt overal. De, de, de, eigenlijk is er geen regel die niet ontdoken wordt. Uh, de, de, nou, je, alleen het verkeer al. Het verkeer zegt natuurlijk veel over een uh, soort van samenleving. Nou, het verkeer in China. Wat zegt het verkeer in Nederland over ons? Nou, wij zijn keurige, keurige autorijders eigenlijk. Ja. We zijn hele keurige mensen hier. Ja, nou, hoef je me niet zo verbaasd aan te nee. kijken. Ik geloof <laughs> je gelijk. Ja. Maar nu de Chinees. Nou, de Chinees kijkt dus niet achterom. Dat vind ik ook al zo mooi. Je kijkt niet in zijn achteruitkijkspiegel. Dat, dat uh, kijkt alleen vooruit. En als iedereen alleen maar vooruit dat kijkt... Is, dan gaat het heel veelzeggend over een ja. land. Hè? De Chinees kijkt alleen maar vooruit. Ja. Nooit achterom, maar dat is rampzalig. Nou, niet als iedereen het doet. Want nee. je hoeft alleen maar op je voorligger te letten. Hè? En dan weet je of je naar links of naar rechts moet. Of je moet remmen of, uh, of niet. Dus dat gaat allemaal wonderbaarlijk uh, goed. <laughs> uh, ja. Totdat... Want, nou, wel, ja. ik, herinner, ik ben wel eens in China geweest. Ja. Ik herinner me toch verschrikkelijke botsingen. En een hoop geschreeuwen en een hoop gedoe wat dat betreft. Dus, maar, ja, ja, tuurlijk, er zijn ook ongelukken. Ja. Maar even, even nu over terug naar die, naar die status van, van, van bijvoorbeeld de plattelander. Hè? De, de, de ja. plattelander, die die man, dat vroeg ik je net... en toen begon je het verhaal te vertellen over die uh, mobiele telefoons... Waar, de, de, waar die man kan werken. Die komt met zijn zak en die zit ja. op die hoge snelheidstrein. heeft een baan. Maar... De status die hij heeft, is een andere dan, uh, dan die van mij. Ja, die hij, blijft, daar... hij blijft altijd boer. Er zijn in China twee soorten uh, mensen in een stad: boeren en stedelingen. Ja, dat, maar en dat, dat is dat staat even, officieel dat... geregistreerd. En als je bent geboren als boer, is het heel moeilijk om stedeling te worden. Laten we zeggen, bijna onmogelijk. Je kan het doen, maar alleen maar als je bijvoorbeeld naar de universiteit gaat, dan, dan kan het. Uh, maar voor de meeste mensen is dat niet weggelegd. Dus, je, uh, dat dus betekent... die, man, die man met die zak die komt en zijn familie zit nog op dat platteland waarschijnlijk? Ja. Die komen op een gegeven moment ook over. Dat kan, maar als hij een kind heeft, of twee kinderen... Uh, dan is dat lastig om die kinderen mee te nemen. Want die kinderen mogen in die stad niet naar school. Die mogen in dat dorp naar school, maar niet in die stad... Dus uh, daarom heb je in China twee keer per jaar een enorme volksverhuizing... waarbij ja. uh, 300 miljoen mensen de trein nemen om terug te gaan naar hun uh, geboortegrond... omdat ze dan hun uh, kinderen zien. Ja, dat is, even, dat, is, dat is twee keer per jaar. Nee? Ja. Nou ja, het Chinese nieuwjaar uh, uh, is het sowieso, dus dat is rond uh, februari uh, ja. uh, hier... Uh, en dan is het vaak ook nog zo'n kleinere golf, heb je dan in oktober tijdens de Nationale Feestdag. Dat is twee dagen dat ze vrij hebben, zeg maar. Nou, ah, iets langer nou, dan. Maar... Het is wel een week meestal. Een ja. week, want dat ja. duurt even. Maar dat, dat moeten we ons even proberen voor te stellen. Dan gaan hoeveel mensen in die trein? 300 miljoen. 300 miljoen. En die gaan allemaal terug naar het platteland om daar hun kinderen dan even ja. te zien. Ja. ja. Dat dat of hun ouders. We... Ja. Of, nou, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Hè? Ook die ja. familierelaties niet. Nee, dat is heel moeilijk. Ja, hier heb je het natuurlijk in, uh, in Europa heb je het ook wel. Je hebt, uh, je hebt hier voldoende uh, schoonmakers uit uh, allerlei landen, hè? Brazilië, uit, uh, uit Zuid-Azië ook, uh, die ook hun familie hebben achtergelaten, en die ook maar, nou, soms maar eens in een paar jaar uh, teruggaan. Ja. Je hebt het hier natuurlijk wel. Niet op die schaal van een, van, een, van een paar honderd miljoen die dan teruggaan. Maar die ook, ja. dus die, die andere. Waarom wordt die status zo... Het uh... is een hele onnozele vraag, maar daarom zo nou, goed ja, bewaakt. Eigenlijk hetzelfde waarom wij uh, in Europa... Uh, waarom hier ook uh, allerlei de, de, de Europese grenzen worden dichtgegooid. Dat is daar alleen, in China is dat intern. Dus een, uh, de stedelingen vinden het gewoon geen prettig idee en de overheid ook niet, als zomaar iedereen die naar de stad komt... ook meteen aanspraak kan maken op het onderwijs in die stad... de gezondheidszorg in die stad en allerlei andere voorzieningen. Want dat zou gigantisch duur worden. Het, het, eigenlijk is die status van die boeren dezelfde... als die van illegale migranten in, in Europa of de VS. Ja, met dat verschil, want dan gaan we terug naar zo'n stad. 30 miljoen, hè? Ja. Welke was het? Chongqing. Ja. 30 miljoen. Mensen. En hoeveel van die mensen hebben deze status? Oh, heel veel. Ja, dat wordt een. Nee, maar ongeveer een, in Chongqing, ja, de helft. De helft, ja, dus de, de helft van die stad bestaat uit mensen die geen officieel, nou ja, die hebben niet echt een officiële status. Dus. Nee, precies. Ja. Waar hebben die wel toegang toe? Um, nou, er zijn natuurlijk allerlei, allerlei initiatieven dat maar dat hoor. Je ook trouwens niet vaak. Dat is wel goed dat je het vraagt. Uh, van, er zijn allerlei initiatieven van, van Chinese NGO's... die uh, bijvoorbeeld scholing dan organiseren... Voor, uh, voor de kinderen van die mensen die dan toch mee zijn gekomen naar de stad. Dus je hebt een soort van... Ja, dat is semi-legaal, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is weer zo'n voorbeeld van het ontduiken van die, uh, van die regels. Er, er zijn... Dus, uh, uh, ja. dus die mensen hebben wel een, uh, een, uh, een, een, een mindere status... Um, maar er gebeuren ook wel weer allerlei dingen voor ze. Maar toch is het, toch is, het, voor ons maar bijna, het is een treurig... Uh, ja, nee, bijna, treurig. Bijna, bijna, bijna niet te bevatten. Nee. Nu even nog... Want ook dat beschrijven jullie, dan maken we het, even, het verhaal wat kleiner. Want het is met zulke getallen ja. af en toe heel moeilijk te, te, te bevatten. Dat je, jullie beschrijven ook iemand die zijn eigen huis heeft gebouwd. Ja, dat is wel mooi. Dat ja. zie je ook voortdurend. Hè? Dus ja. mensen gaan dan in no time... Dat moet je, dat moet je ja. in Nederland eens proberen. Ja, nee, precies. Dus da, dat is ook iets van die dingen die in China dus kan. En uh, in, in Europa absoluut niet uh, mogelijk is. Maar zeker in Nederland niet. Uh, nou, dat is de titelpersoon van het boek. Meneer ja, Sun. Meneer Sun. De stad die naar meneer Sun verhuisde. Dat is duidelijk. Meneer Sun, die heeft het, hoe heeft hij de stad? Nou, naar zijn hij, woonde, hij woonde op het uh, platteland. had een uh, kleine boerderij en een klein stukje land. En hij um, ja, woonde dus naast de stad Sujatwang. Hoeveel uh, inwoners? Inmiddels 10 miljoen. Ja. Uh, en, en die stad is gigantisch gegroeid. Dus uh, rond 2002, tien jaar geleden, uh, kwam die stad zo dichtbij dat zijn uh, landbouwgrond werd uh, opgeslokt. En hij, daar... hij kon en... ook niet meer zeggen: Hé, hey, wacht even, nee. kaveling, dit is van mij. En, uh... Nee, dat is geen begin aan. Nee. En hij, hij heeft dus onder dwang heeft hij dat uh, land uh, moeten opgeven. Uh, kreeg daarvoor wel uh, een compensatiebedrag, weinig geld. Maar hij heeft dat compensatiebedrag gebruikt om zijn uh, dus boerderij. Op een heel klein stukje grond wat hij nog wel had. Zijn boerderij af te breken. En daar zelf een uh, appartementencomplex uh, op te bouwen. Uh, van, uh, van vijf etages. Uh, Dat heeft hij gewoon vijf etages. Heeft hij zelf daar laten bouwen? Ja, ja nou ook zelf meegebouwd. Ja. Hè? Dus, uh, en uh, uh, de, de onderste twee, die verhuurde hij aan een internetbar. Uh, daarboven woonde hij. En dan had hij op de bovenste etage. Had hij, uh, uh, had hij dus allemaal kamers voor andere. Uh, boeren die naar de stad trekken en die goedkope woonruimte zochten. En dan had hij op het dak, omdat hij bleef boer. En daarom was het zo mooi, had hij een akker aangelegd van 200 vierkante meter. Of op ja. het dak van zijn huis. En uh, ja, daar verbouwde hij allerlei groenten en, uh, en fruit op. En het fascinerende is nu, hij was niet de enige. En dit zie je dus overal in China. Die, die boeren die heel slim inspelen op zo'n ja, situatie... waarin je je land kwijtraakt en, en de stad steeds dichterbij komt. En die dan denken van nou, dat kunnen wij ook. Wij kunnen ook zelf... Uh, we kunnen ook zelf uh, gewoon gaan bouwen. En dan ontstaat er dus een, een soort uh, vreemdsoortige stadswijk. Die, uh, ja... Die maar dat, die, boeren die, die wel... Want zoals je dit beschrijft, dat huis... Dat, dat kunnen de mensen die luisteren zich nu meteen voorstellen. Vijf verdiepingen. Ja. Café. Hij woont er. Derde verdieping verhuurd. Ja. En bovenop verbouwt hij wat. Dat ja. kan van alles zijn. Ook mais neem ik aan. Nee, uh, dit, in dit geval had hij uh, pijnappelbomen. En hij had heel veel soorten kool. Hij had twee grote vijvers, had hij ook aangelegd met vissen. Op en dat had, dak? Op dat dak. En dan, ook dan, geen gevaar dat het er doorheen... Nee, hij had wel. hij allemaal uit laten rekenen, zei hij. Want hij had uh, dan weer... Ja, dat, zo gaat dat in die boerendorpen. Er is altijd iemand die gestudeerd heeft. En die, die kan dat dan is ook wel weer je Uit laten rekenen. Ja, uit laten <laughs> rekenen. Dat er ook bomen uh, op konden. Ja, ja, ja, ja. ja dat het er, uh, stevig genoeg was. Ja. En... Uh, nou, het, het, het, het, het, uh, kijk, dit is de, de, de mooie kant van het verhaal. En er ontstaan hierdoor dus echt vreemdsoortige wijken. Alleen de Chinese overheid die, die ziet dit dus uh, ja, die niet graag gebeuren. Die vindt dit, dit soort wijken, die eigenlijk heel bruisend zijn... en heel uh, leuk... Um ziet ze toch als broeinesten van criminaliteit. Er wonen natuurlijk heel veel arme mensen bij elkaar. Ja, en die, die heeft dus een soort beleid, nationaal beleid... om dit soort wijken te slopen. En dat is ook in zijn geval dan gebeurd. Ja, want dat is het tragische van meneer Sun, wat er gebeurt. Hè? Ja, vlak nadat wij er geweest waren, is, is zijn huis dus gesloopt... en daar is een uh, ja, Wanda Plaza gebouwd. Dat is zo'n. Uh, Wanda is een van de grootste vastgoedontwikkelaars uh, van China. En, en, en die bouwt daar dan uh, ja, een, een enorme shoppingmall met uh, luxe winkels, uh, de Starbucks uh, uh, en uh, moderne appartemententorens. Maar dat improvisatievermogen van die mensen, wat je nu beschrijft. Hè, ja. wat dan helaas bestreden wordt door die overheid. Ja. dat is wel iets wat jullie op die tocht, zeg maar. Hè, die een... Dat zie je overal. Ja. Lang ja. heeft geduurd, langs veel steden ja. hebt gezien. Wat wel een soort ongekend optimisme uitstraalt. Ja, nou, en, en dat is denk ik ook. Uh, om dan ook terug te komen. op, op dat uh, project. <laughs> om, om dit in. Uh, nee, wat, wat Nederland er nou van kan leren. Um, op het begin waar we ja, begonnen, begin, ja. Uh, Nederland kan denk ik niet zo heel veel leren van die sterke Chinese overheid... die, die zomaar zegt, uh, nu gaan we een nieuwe stadswijk uit de grond stampen... en, en nu bouwen we een skyline en nu uh, doen we dit. Want daar gaat ook heel veel in mis. Maar waar je wel veel van kunt leren is... als mensen, individuen, zoals in China, de mogelijkheid krijgen... om dus zelf heel creatief uh, allerlei bedrijven te beginnen... en zelf hun eigen huizen uh, op te bouwen. Ja, dat, dat is toch wel echt fascinerend, hoor zo'n boer die, uh, ja, die dus het leven in zijn eigen hand neemt... en binnen een munt van tijd verandert in een, uh, in een uh, huisbaas. Die, ja, uh, ja, een ja Wat ik nou zo moeilijk vind, welke, welke houding moet je nou ten aanzien van het land innemen? Dat hebben we natuurlijk gehad met die cijfers die naar China gingen... en de discussies die daarover ontstonden. Want het is gewoon geen democratisch land, daar kunnen we heel kort over zijn. Als je opgesloten uh, moet worden, dan word je opgesloten. Ja. Ik heb eens een gesprek geleid tussen de architect Winnie Maas... die een, volgens mij ook een halve stad aan het bouwen was in China... zoals veel Nederlandse architecten daar aan de slag zijn... en Paul Frissen, een bestuurskundige die hoogleraar is. En hem was gevraagd of die Chinese bur burgemeesters wilde opleiden. Ja, en die Winnie Maas die bouwt daar die zegt dat moet je doen... want het is een ingewikkeld land en ik zou niet weten waarom niet... En die Frisse zei, ja, ben je daar gek? Ik ga geen Chinese burgemeesters opleiden. Het is geen democratisch land. Ik ga niet meewerken aan, aan een land met dictatoriale neigingen. Nu jij, wat moeten we doen? Ja, het is heel lastig. Het, ja, is, net, lastig... Wat... Ja, okay, het is geen ja. makkelijk dilemma. Um, kijk, je weet in China uh, dat er grenzen zijn. Er kan heel veel, maar er is altijd die, die communistische partij die er boven hangt en die hele harde grenzen heeft. Uh, en ook keihard ingrijpt als je daar overheen gaat. De vraag is natuurlijk, uh, als je als buitenlander daar komt... Uh, ben je, sta je aan de kant van de mensen uh, die vooruit willen... Uh, en, en die, die wat van hun leven willen maken... of sta je aan de kant van die overheid... die die mensen in bedwang probeert te houden en probeert te sturen? Die, die, die, die ja, maar als jij, bouwt, als jij daar een stad bouwt... Ja. Dan is het toch maar is het duidelijk, dan ben jij, dan sta je niet aan de kant van meneer Sun, die, uh, die pijnappelbomen nee. op zijn dak wil laten groeien. Nee, dan dan word je gewoon door de overheid betaald. Ja, nou en vaak, dan? Ja, nee, ja, precies. Ja, vaak worden die architecten natuurlijk erbij gehaald op het moment dat, dat dat al lang is verdwenen. Hè. Dus dan is ja. die wijk al uh, lang. Dan, dan, is, dan is er al de al de helemaal stroot. geen meneer Sun meer. Nee, die meneer Sun is dan al, al lang vertrokken. Um, ik, ja, ik. Ik ben daar heel dubbel over. Ik denk wel, ik heb er wel met Chinezen natuurlijk ook over gehad. Hè? Ja. Uh, ook in het kader van, uh, ik, ik was daar natuurlijk ook tijdens de Spelen... toen er allerlei stemmen opgingen, ook in Nederland, om, om dat te boycotten. Uh, Chinezen zelf zouden dat niet begrijpen als je dat doet. Uh, dus die, uh, tot aan dissidenten toe, tot aan mensen als IWW uh, toe... vinden dat, dat je zoveel mogelijk buitenlanders naar China moet krijgen... die daar zoveel mogelijk doen zodat China zich uh, bij de wereld aansluit. En dat kan op lange termijn alleen maar een positief effect hebben. Ik ben Wat? toch wel geneigd om te denken dat dat vaak het geval is. Je, hebt, je, je voert samen met uh, Roggeveen, want jullie hebben samen een, een, een project, nog, nog projecten uit. Hij zit in Shanghai nog, ja. jij zit hier. Ja. Wat bijvoorbeeld? Nou, wij maken... Geen steden bouwen, maar... Nou, wij maken tentoonstellingen. Hoeveel? Nou ja, uh, misschien gaat dat er nog van komen... Uh, in, in, nee, we maken tentoonstellingen zowel in China als in Europa... als hopelijk ook in de Verenigde Staten over, over die Chinese steden. Um, nou, we zijn bezig met dat project om um, dus aan de provincie Flevoland uit te leggen... wat ze kunnen leren uh, van China als ze banen willen creëren... Um, dus om buitenlands Het, kapitaal naar, naar Flevoland? Nou, om, meer, om op een andere manier te kijken naar, uh, naar, uh, naar een, een ander model om banen te scheppen. In, in Nederland wordt er, heb ik me wel eens laten vertellen, altijd gezegd uh, bij de overheid... Ja, je, als je een baan wil creëren, kost dat 75.000 euro per baan die je wil scheppen. Dat is natuurlijk heel gek dat er, dat je als gaat, ja, ik weet niet dat is een soort uh, formule die gebruikt wordt. Een hoop geld is dat ja, zich. Ja, veel hè? Terwijl eigenlijk je in China ziet dat als je uh, gewoon mensen toestaat iets uh, te doen, uh, ja, dan creëren ze zelf hun, uh, hun eigen werk. En Waarom zou Flevoland daar zo geschikt voor zijn? Ik vind eigenlijk dat dat, dat, dat maar eens geprobeerd nou, moet worden. Ja, zeker. Nou, Flevoland is, uh, uh, was natuurlijk een uh, enorme pioniersprovincie. Uh, het is het grootste uh, door mensen handen gemaakte stuk land in de hele wereld. Dus dat is heel bijzonder. En het is heel gek dat dat stuk land dan alleen maar gebruikt wordt... Uh, om landbouw op te plegen en, en, en een paar uh, slaapsteden te bouwen. Maar het grootste deel is voor landbouw. Het is hartstikke leeg. Ja. Het heeft heel veel geld gekost om aan te leggen. Dus, maar, en het ligt aan de Randstad vast. Het is een, een toplocatie. Ja, weet je wat zo gek is? Wat zegt dit nou over Nederland bijvoorbeeld? Dat we dus het grootste eh, eh, landwinningsproject ter wereld hebben. Dat is het, weet je ja, het zeker. Ja. Ja, ja, zeker. En dat als je er doorheen reist, dan, dan is het alleen maar. Ja, nou ja, dat betekent dat er ooit aan begonnen is met een, uit een soort uh, ideaal, uit een soort uh, toekomstvisioen een soort zelfde toekomstvisioen als, als als er nu in China leeft. Maar dat dat op, gaandeweg is, dat helemaal kwijtgeraakt. En als je nou even, dat, dat tenslotte nog, hè. Als je nou een Chinese hun gang daar liet gaan... en zou zeggen, jongens, jullie mogen nu. binnen hoe, binnen hoe Wat voor tijdbestek zou daar dan... Nou, als, het, als, het, als, als Flevoland in China zou liggen. <laughs> Want het ligt natuurlijk in Europa. Ja, nee, maar dat goed, inderdaad. Maar uh, ja, nee, dan, dan, dan kun je dat. Uh, Shenzhen is uh, in 1990 begonnen met groeien. Dus dat is, heeft 22 jaar geduurd om 15 miljoen inwoners. Dus nou, ja, dat is goed. een miljoen inwoners per jaar erbij. Ik vind ja. het mooi, dat hoeft niet zoveel, maar om, om, om, om eens iets uit te proberen. Maar, maar, maar wel onder de voorwaarden, Michiel Hulshoff, dat meneer Sun dan daar mag komen met, met zijn pijnappelbomen Absoluut. op het dak. ik denk, ja. Ja, ik denk dat dat het mooiste zou zijn. Dus dat, dat mensen Nederlanders hun eigen uh, stad kunnen creëren. Dat zou mooi zijn. Ik wil je bedanken. Ik sprak met uh, Michiel Hulssoff en hij maakte samen met Daan Roggeveen... de stad die naar meneer Sun verhuisde. En het boek is uitgegeven door de uitgeverij Sun. En dat is overigens puur toeval. En dit was de laatste uitzending van de VPRO in het kader van Leven de stad. Maar niet van Brans met boeken. Volgende week zijn we er trouwens niet in verband met 4 mei... maar de week daarna, 11 mei, wel weer. En dan praat ik met Tom Egbers, die een boek heeft gemaakt... over een muzikant uit Liverpool... die ook nog eens aan de Olympische Spelen had kunnen meedoen. Waren het niet dat de Beatles roet in het eten gooiden? Dadelijk, na acht uur, is hier twee dingen met Margreet Reintjes, Max. En zij praat met Paul Rosenmuller.